Bind maar achterop, bind maar achterop. Bind maar achterop. Bind maar achterop. Munter en die mutter voor het brengen de Ze geeft haar zoon dagelijks wat wit. Van mijn ooglid in een heel klein hoekje zit. Molly, vertrouw geen enkele man. Hou op en af. Kwaad. Je moet er een beetje net hoe het gaat. Moli, vervrouw geen enkele man. Of die jouw kade vindt. Hou steeds meter als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand valt, dan kan de zaak geen kwaad. Molly, well, well, he's made it and done, but well, it's with all of the fun. Molly, it's a partless and a lot like that through these Ze willen onverzillend wie er om een zoentje vraagt. Ze zegt, een enkele zoen kan toch geen kwaad. Een rat dat nooit je vroeg, maar wel te laat. Mo, lief, roept geen enkele man. op een afstand Mama, I'm not going to take the glass. I'm not going to be able to Molly, I'm to als deze meter staat, als je met ze wandelt, gaat, lang je dan op een afstand valt, dan kan de zaak niet waar. Molly, wel niet, mee nu het dan, wat van val is, weet alles van. U hoorde muziek in 1923, toen is deze opname officieel gemaakt. Dat was Willy Derby met Molly. En daarvoor hoorde u de Annabelles met de oude muzikant.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 Kapitein, kapitein, mag ik jou mijn zijn? Ik wil met jou op reis voor vele jaren. Kapitein, kapitein, mag het jou mijn roesje zijn? Ik wil met jou de huwelijk bewaren. En vriend, wij eenmaal buiten gaat. Nee, ik voor altijd de maat. Kapitein, kapitein, mag ik jou met roosje zijn, dan is je schip voor ons te klein. Een kapitein komt bij zijn schip, hij moest weer gewoon naar Een meisje riep verlangend uit, kapiteentje niet meer mee. De zeeman zijn, mijn beste kind, wat is dat voor een grill. Het meisje deed toen met een lach, ik weet wel wat ik wil. Kapitein, kapitein, mag ik jou met roosje zijn, ik wil met jou op reet voor vele jaren. Kapitein, kapitein, mag ik jou met zijn? Ik wil met jou de huwelijk bevaren. En zijn we eenmaal buiten gaan, die weet voor al zee te maken. Kapiteen, kapitein, mag ik jou met zijn? Dan is je schip voor ons gelukkig. De kapitein van Haven lief, hij ging in met haar uit. En voor de blik ten einde liep, was deze lieve bruid. Ze voerde schuit de haven uit en zij ging met hem mee. Ze stonden samen op de brug en zongen alle twee. Mag met ik jou matroosje zijn? Ik wil met jou op reis voor vele jaren. Kapitein, kapitein. Mag ik jou matroosje zijn? Ik wil met jou de huwelijk even En zijn wij eenmaal buiten gaat. Neem mee voor altijd te maat. Kapitein, kapitein. Mag ik jou matroosje zijn? Dan is je schip voor ongeluk te klein. Kapitein. Dan is je schip voor te klein.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 Gaat hij ook graag weer naar Parijs? Ze lopen zingen door de stad, ze hebben nooit zo'n al gehad. Ze gaan een beetje in en uit door vast de een flinke duik Ze slapen uit tot s'avonds laat, en dan de hele nacht op straat. En hebben na een week misschien van heel Parijs nog niets zien. Neem dokter Schets, een maand dan zegt de vrouw: dat is een bot Beslist meteen. Heel eigenwijs, we gaan niet maar, weer naar Parijs, Waar op de gesprek. nog even zacht, wat op zijn vrouw, van Roemendag. Maar blijft een vrouw, toch eigenwijs, gaat hij ook graag, weer naar Parijs, de huizen af meneer Drinkwijn, in zijn speelt te straf. Ze gaan te in en uit. wat rost het vindt op denken duid. Ze zoeken een pret en gaan de dus smorgen pas naar bed. En hebben na die maand. Het van heel parijs nog niets te zien.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 Naar Parijs Je kunt er schreeuwen op de straat Omdat geen mens daar bestaat Je kunt je kleding zo lijken Omdat er toch geen mens naar kijkt Op iedere uur beleef je pret, en Soms je praat ook niet zo net En als je wilt kun je misschien Ook van Parijs nog wel wat zien Het is er zo Het is er ha Het is er ook Het is er a. Soms word je warm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 Mevrouwtje fijne choco, choco, chocolade Koop een stukje voor mij. neer Ieder in Milano Wacht op mijn soprano Zing ik mijn liedwerk Koop ik subiet mm -hmm. Al mijn fijne kleine stukjes Choco, choco, chocolade Ja, in heel Milano eten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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort Daar waar de molen staan Tussen het buigend graan Holland Zo klein en zo mooi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 En Hennie van Voskuilen. Hendrik, nee, ik zeg het verkeerd. Hendrik, Frederik, Evert van Voskuilen. Roepnaam Hennie. En Kobi Mol, geboren in Amersfoort. Ze leerden elkaar kennen tijdens een afzonderlijk optreden op de bühne. En besloten als duo verder te gaan. Ook privé klikken en op 15 mei 1974. Uh, nee, 1964 zelfs. tralen zij met elkaar in het huwelijk. En u hoort ze nu. De kermisklanten met Zuiderzee Balladen. De wafel bent een kopje koffie, die zijn gaan niet kent. Daar staat de tieren, voor een losse centje met een vrolijk lied verwend. Alles gonst en alles er, alles trilt en alles leeft er. Ruisend vonken spat het net een fontein. Wat een loopplein, wat een lijn, wat een loopplein. Wat een loop -lijn, wat een, loop -lijn, wat een loop -lijn, Waar de allergekste dingen op de straat verenigd zijn en waar men soms geen. Mijn Heijn en Dijn, babab ba, ba, de looplijn, waar je een fiets voor een tientje en een kavel voor een riks. Riks, riks, riks, riks. Het kost allemaal een schijntje. En de flow je kostte er niets. En of je nou gaat trouwen of op reis gaat met Magere Heijn, het begin en het einde. Ligt op het Papel.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 En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u en mij tenslotte de moraal? Wanneer je ooit een kist hebt ontdekt die in de branding glijdt... Blijf dan toch af en die. Je raakt hem nooit meer kwijt. Blijf dan toch af en die. Je raakt hem nooit meer fijn. U hoort de muziek van Bob Scholten. Opname 1951 met Het Ding. Afkomstig natuurlijk van de Amerikaanse versie The Thing...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 Zijn houten knop werd al heel aardig kal. Met de mensen vergeleken had hij dezelfde gebreken als wij allemaal. Zeg meneer Korstijn, heeft u dit uh, oude bezie van mij niet gezien? Ik? Ik niet. Ik weet niet eens hoe de ding eruit ziet. Nou ja, er binnen nog meer mensen in huis waar ik het dan kan vragen hoor. Zeg meneer Kees Kranenburg. Heeft u misschien me parenplug gezien? Ik had hem gisteravond nog zo om een uur of tien.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 Heer Kostijn. Dag alleen. Neem me niet kwalijk dat ik u even onderbreek, maar uh, komt Doris vandaag nog. Jazeker, hij zou komen. Hoezo? Nou, ik ben helemaal weg van die vrije. <laughs> Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...